Als van iemand bij me wegging Even slikken en weer doorgaan Even boelen en gewoon weer opstaan Het deed me weinig Maar om jou ben ik verdrietig Zonder jou ontzettend nietig Je stem die in mijn hoofd blijft zitten Mij geen moment met rust laat En dat er mensen zijn die lachen en dat er mensen zijn die dansen En dat er mensen zijn die in het zoenen Dat kan ik nu niet meer begrijpen Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen En ik kan er niet mee omgaan Ik kan er echt niet meer mee omgaan En ik zou wel willen smeken Je op mijn knieën willen smeken als ik wist dat dat nog zin had Maar de dagen worden weken En de weken worden jaren Dit gevecht kan ik niet winnen Want jij zit veel te diep van binnen Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Zonder reden, ik hou je vast in mijn gedachten, ik zie nog hoe je naar me lacht, ik mis je de lege lange dagen Die zonder jou voorbij gaan Met geen enkele hoop voor morgen Geen hoop op wat dan ook Tel gewoon de lange dagen Tel gewoon de lege lange dagen Maar ik wil niet Ik wil niet meer Bij me begin Even slikken en weer doorgaan Even moeren en gewoon weer opstaan Het deed me weinig Maar om jou ben ik verdrietig Zonder jou ontzettend niet Je stem die in mijn hoofd blijft zitten Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen